Zeer standvastig. We zijn natuurlijk al een paar weken bezig over de uitocht uit Egypte, de Amalekieten, al die mannen die achter je aankomen jagen. We hebben Jericho gehad afgelopen sabbat. En nu zegt hij weer, wees zeer standvastig. Want nadat je Jericho ingenomen hebt, ben je natuurlijk nog maar aan het begin. Jozua 23, dat is natuurlijk het einde van Jozua. Ze begonnen met het innemen van Jericho en daarna volgde dat hele land. Provincie voor provincie werd ingenomen. En uiteindelijk was heel Canaan bezet door Israël. En dan komt er een dag dat uiteindelijk ook uh, Jozua stopt met leven en naar zijn uh, dood toe gaat. Jozua 23, een van de laatste hoofdstukken. Lange tijd nadat Yahweh Israël rust gegeven had van zijn vijanden aan alle zijden. En toen Jozua oud en hoogbejaard was, riep Jozua geheel Israël, zijn oudsten, zijn hoofden, zijn rechters, zijn opzieners samen, en zei tot hen, ik ben oud geworden en hoogbejaard. Zelf hebt gij gezien, volk van Israël, al wat Yahweh uw God al deze volkeren gedaan heeft om, uwentwil. Want Yahweh, uw God, heeft zelf voor u gestreden. Israël kon dat land inlopen en ze konden het zo in bezit nemen. Het feit dat ze soms moesten vechten was alleen aan hunzelf te danken. Maar eigenlijk het doel van Yahweh was dat land in te lopen, de horzels achter die kananieten aan te sturen, zodat ze naar alle richtingen verdreven werden. Uiteindelijk, Israël heeft toch dat land ingenomen. Maar het is wel Yahweh, uw God, die voor u gestreden heeft. Als we naar ons eigen leven kijken en wij gaan ons Kanaan innemen. Hè? Ons leven gaan we op orde brengen in overeenstemming met Gods Torah. Ook je eigen land ga je innemen. Dan zul je uiteindelijk zien dat het de Heer zelf is die voor je strijdt. Had het aan ons afhankelijk geweest, dan hadden we in vele kuilen en vele ellende gevallen. En vele van ons en ook zelf hebben natuurlijk grote fouten gemaakt. Ziet zegt hij, ik heb deze volken, dat is Kanaan die overgebleven zijn door het lot aan uw stammen als erfdeel toegewezen. Dus wie heeft de stammen van Israël erfdeel gegeven? Yahweh. Waarom moesten ze naar Canaan toe? Canaan was zo intens, intens goddeloos. God had een gruwel gekregen van die Canaanieten. En hij heeft bij zichzelf gezegd, ik ga ze eruit schoppen en ik zal mijn volk erin zetten. Dat had hij al 400 jaar eerder aan Abraham beloofd. Maar de tijd van de heidenen was nog niet vol. Hun boosheid was nog niet tot aan de hemel toegestegen. Maar 400 jaar van tevoren zegt hij tegen Abraham, Uw zaad na u zal dit land erfelijk bezitten. Maar dat zou pas gebeuren als de zonden vol waren van de Canaanieten. Hij zegt, door het lot aan uw stammen als erfdeel toegewezen, vanaf de Jordaan, benevens al de volkeren die ik uitgeroeid heb, tot aan de grote zee in het westen toe. En dat geldt nog tot op de dag van vandaag. Vanaf de Jordaan tot aan de zee. De hele trek naar boven toe is nog steeds grond van Israël. Jawe uw God, zegt hij, zal zelf voor u uitjagen. En hen voor u wegdrijven. En gij zult hun land in bezit nemen, zoals Jabe, uw God u heeft toegezegd. Ging het zomaar? Echt niet waar. Jawe had het toegezegd, maar zij moest het land ingaan. Zij moesten gaan jagen, zij moesten vijand de buitendeur gaan wijzen. Wij hebben in ons eigen leven exact dezelfde strijd. In onze eigen ziel zit veel vijandschap, als het om God gaat. Naarmate we dat we onze ziel mogen reinigen door het woord van God en door de strijd aan te binden, ja, worden we uiteindelijk Israël. We kunnen wel zeggen, hé, hey, we zijn Israël zodra we Yeshua aanvaarden. Ja, ik vind het goed. Maar dat je blijkt Israël te zijn, blijkt uit de strijd die je aangaat met je eigen Bolwerken die nog in je eigen leven zijn. Je, je onhebbelijkheden, noem het maar op. Nochtans is het bij zelf die in ons strijdt. we, uw God heeft het u toegezegd. Dus als Yahweh, onze God, het ons toezegt, moeten wij dan stil gaan zitten? Nee, we moeten zelf de vijand aanpakken in ons eigen leven. Alleen Yahweh geeft ons de kracht om de overwinning erover te halen. Het is dus niet zo dat we kunnen zeggen, nou, ik kan niet overwinnen. Dan zou je abbejaar met tot een leugenaar maken. Eén ding is zeer duidelijk, en dat is het thema voor vanavond... ...wees nou zeer standvastig. Net zo zeer standvastig als Israël het moest zijn bij het veroveren van heel Kanaan. Want het zat echt niet mee voor die jongens. Ze moesten op een gegeven moment zelfs de bergen in... ...en dan hadden die Kanaan niet, dan hadden de ijzeren strijdwagens. En zij hadden alleen maar een ezel... En dat is een raar gezicht, als je die grote ijzeren strijdwagen ziet en jij komt op je ezel aan en Jozua zegt, ga je land veroveren. Wees zeer standvastig, broeder en zuster, het geldt voor ons exact hetzelfde. Als wij ons oude land verlaten, ons Egypte, of je nou uit de kerk komt of uit de wereld, het is allemaal godsdienst, of je dient jezelf, of je dient allerlei vreemde dingen. Je moet uit Egypte vertrekken. Hij zegt, wees zeer standvastig. Want hoeveel malen hebben in je eigen gedachten niet gehad. Oh, wat had ik het vroeger rustig? En sinds dat ik Sabbat ben gevierd, heb ik alleen maar strijd gekregen. Of met je vrouw, of met je man, of met je familie, met je buren. Iedereen die bij je betrokken is en jij gaat Sabbat vieren. En helemaal de feesten vieren. Dan zeggen ze echt: ben je een jood? Ja, zo voelt het wel, hè? Je zal zeer standvastig moeten zijn in het onderhouden. En het volbrengen van alles wat geschreven staat in het wetboek van Mozes. Opdat gij daarvan niet afwijkt naar rechts of links. Is dat nou genade? Nou, als je dit gaat volbrengen, dan heb je ontzettend veel genade van de Heer gekregen, zodat je ver kan buigen om zijn woord te doen. Maar zeggen, halleluja, prijs de Heer, ik heb genade ontvangen, en je gaat weer door alle rode lichten lopen, en de rode lichten worden aangegeven door de Torah, ...en niet door de Nederlandse wet. Ja. We zullen dus Torah moeten leven... ...en niet afwijken naar links... ...en niet afwijken naar rechts. We lezen het elke Sabbat voor... ...en elke dienst hè, in het Shema Israël. En je moet zeer standvastig zijn. Je buurmannen zeggen... ...gut, gut, wat ben jij fanatiek. Nou, dat is dus niet fanatiek... ...dat is gewoon standvastig zijn. En niet gewoon standvastig zijn zeer standvastig zijn. Dus voel je niet fanatiek, maar zeg maar gewoon... ik ben zeer standvastig, ik laat me ook niet meer van mijn plekje afduwen door niemand. Hij zegt, en je dus niet inlaat met deze volken. Het is onmogelijk dat wij ons nog zullen inlaten met het land wat we verlaten hebben. Moet je dan zeggen, ah, mag ik niet meer met mijn oude broeders praten van toen? Ja, natuurlijk. Moet ik zeggen, ik mag nooit meer samen komen samen met ze bidden... Nee, maar je kan dus niet meer terug naar die oude leer. Naar die doctrines die er waren, die vasthielden aan, noem het maar de triniteit, aan, aan, aan Maria en al die ellende die Rome over ons gebracht heeft. Dat is echt een ramp. He? Dat je je dus niet inlaat met al deze volkeren die nog bij u overgebleven zijn. De namen van hun goden niet beleidt of daarbij zweert, nog hen dient, nog voor hun nederwaagt. Er is dus niets meer in ons leven waarin we nog buigen naar Rome of reformatie of wat dan ook. Of het moet gewoon Bijbel zijn. Nee, we hebben geleerd met elkaar, we gaan buigen voor het woord van Torah. Als er iets gezegd wordt wat niet in overeenstemming is met Torah, dan zullen we hooguit zeggen, ja, dat klinkt wel leuk, maar ik doe het niet. Maar we buigen alleen maar voor wat vader zegt in zijn Torah. Hij zegt daarbij, maar ja, uw God, zult gij aanhangen. Zoals gij tot op deze dag gedaan hebt. Wanneer was het ook weer? Jozua 23. Dat hele volk heeft Canaan ingenomen. En tot aan de dood toe van Jozua zijn ze trouw geweest in al die wegen. Er staat zelfs geschreven, zelfs toen die dood was. En degene die hem nog gekend hadden. En hun kinderen, die hebben nog in die wegen voortgewandeld. Maar toen de echte ouwetjes dood waren... ...toen is het een zootje geworden in Israël. Een zootje geworden in Israël. En dan staat er in Jozua 23 vers 9... ...Jawet toch heeft grote en machtige volken voor u uitgedreven... ...en wat u aangaat, niemand heeft voor u kunnen stand houden tot op deze dag. Dat is net voordat hij doodgaat, Jozua. Niemand heeft stand kunnen houden tot op deze dag... Eén van u vervolgde duizend man. Inderdaad, als iemand angst krijgt van de Heer hè, voor jou, dan gaat hij op de vlucht. Eén van u vervolgde duizend, want ja, bij uw God zelf streedt voor u, zoals hij u beloofd heeft. We hebben het al een Raagap gezien afgelopen Sabbat, die zegt tegen die twee verspieders, het hele land zit het. Want ze hebben gehoord hoe Yahweh je uit Egypte geleid hebt, door de zee heen, door de woestijn heen. En nou staan ze voor Jericho. Hij zegt, het hele land het, Dus ze wisten dat ze onder zouden gaan. Daarom is het zo mooi dat Rahab haar geloofsbeleidenis uitspreekt en die mannen zegent en ze herbergt. He? Neemt u zorgvuldig in acht en heb Yahweh uw God lief. Hoe hebben we Yahweh lief? Waaruit blijkt dat? Door alleen maar te zeggen: Oh, ik heb je zo lief, vader, ik heb je zo lief. Gewoon simpel zijn geboden doen. En dat is het toppunt van liefde. Want zijn geboden doen, dat is God liefhebben bovenal. En dat is je naaste liefhebben als jezelf. Ik denk als we daarin volledig actief zijn, heb je nooit problemen met niemand. Echt niet waar, met niemand niet. Ja, hoogheid buiten de gemeente. Maar binnen de gemeente zullen we het toppunt moeten zijn van God liefhebben, zijn geboden doen en onze naaste liefhebben. En onze eerste naast is onze broeder en onze zuster. Dus knuffel met elkaar. Want indien gij u afkeert en het overschot van deze volken die nog bij u overgebleven zijn... Dat is een ramp, hè, wat hier staat. Ze hebben kanaan ingenomen. Ze krijgen instructies om God vrezend te leven. Maar wat hebben ze al niet gedaan? Ze hebben dus niet alle kananieten eruit gejaagd. Ze hebben dus Canaan niet te laten wonen in hun erfgoed. Terwijl de Heer had gezegd, jaag ze het land uit. Ja, hij zou zelfs de horzel erachter aan sturen. Israël moest gewoon gaan handelen, maar heeft het niet gedaan. Dus het gaat al fout met het innemen en in hun woonplaats de Canaan niet te laten wonen. Voor onze goede hint, als wij onze zonden overboord gooien en onze overtredingen... maar we houden toch nog iets vast gaat dat wat je vasthoudt in je leven, je uiteindelijk ten gronde richten. Of je het leuk vindt of niet, maar de heer die doet er eigenlijk hele heftige uitspraken over. Want indien gij u afkeert en het overschot van deze volkeren, die nog bij u overgebleven zijn, aanhangt en met hen verzwagert, en u met hen inlaat, en zij met u, het gaat echt niet hoor. Weet voor zeker, broeder en zuster, dat ja, wij uw God, deze volken niet verder voor u verdrijven zal. Dus als je kwaad nog laat heersen in je eigen ziel, dat is dan zo hè, van die tegenpartij. Echt waar, vader drijft er niet uit. Ook al heb je leren bidden vroeger in de naam van Yeshua, je zal eruit gaan, jij uh, lelijke lelijke noem maar op, gaat hij echt niet weg. Dan kan je bidden totdat je een ons weegt, gaat niet gebeuren. Iemand zal zich moeten bekeren. He, er zijn vroeger wat demonen uitgedreven in de, in de gedachte, waar moet weg? Maar als mensen in stilte dingen vasthielden, hielp dat gebed? Echt niet waar. We hebben de mooiste bevrijdingen gezien van mensen die eerlijk en open waren en die kwamen compleet tot rust. Maar als je dingen vasthoudt, is een ellendige zaak. Weet voor zeker dat Yahweh ja, je God deze volken niet verder voor u verdrijven zal. Dan zullen ze u worden tot een strik en een val. Tot een geestel op uw zijde, tot dorens in je ogen. Totdat gij, broeder en zuster, vergaan zult uit dit goede land. dat Jabe uw God u gegeven heeft. Dat betekent. eens gered, altijd gered? Echt niet waar? Het is niet één keer wonen in het land van de levenden. onder Gods zegeningen. en dan toch weer in ongerechtigheid vallen. Nee, echt niet waar. Je kan niet terug naar Egypte. Het is net een kind wat geboren wordt. Als het een half naar buiten is, gaat het niet meer terug. Het moet door. Zo ligt het ook met ons. Eén ding is duidelijk, als we eenmaal geboren zijn... we kunnen niet terug en ons een keertje opnieuw geboren worden. Nee, wij zijn wederom geboren door het geloof in Yeshua... en we zullen in alle getrouwheid naar zijn wegen wandelen. Hoe zou de wereld moeten zien... Hoe Gods Koninkrijk eruit ziet, Als wij al niet als Gods Koninkrijk functioneren. Zie, ik ga, thans de weg van alle aardse. Erken u, herkennen, met je hele hart en ziel, dat niet één van alle goede beloften, mooi hè, dat niet één van alle goede beloften, die ja bij uw God u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. Alles is voor u uitgekomen. Dus toen ze in Kanaan neergezet waren, heeft God zijn belofte aan Abraham vervuld. Ze zouden het ganse land beërven. Omdat ze zo goed waren, nou, die eerste 600.000 mannen en vrouwen, die werden dus de eerste 40 jaar al gedood in de woestijn. Hun kinderen zijn dat land ingetrokken, maar echt koosje was het allemaal niet. Toch heeft de Heer door die kinderen en die kindskinderen het hele land in bezit gegeven. Niet omdat ze zo goed waren, maar omdat Hij trouw was. Probeer u maar terug te denken hoe goed u bent geweest, tot u zegt, nou God heeft toch wel gezegend op mijn goedheid. Echt niet waar. Hij heeft ons niet gezegend omdat we zo goed zijn, maar omdat ze op zijn zoon vertrouwen. Zijnerzijds is niets onvervuld gebleven. En zo trouw als die is voor Israël, zo trouw is die voor ons. Wil je het aan om te zeggen? Want God is getrouw. Als hij dat volk niet in Israël had gebracht, had je hem ook niet meer hoeven te vertrouwen. Dan heeft hij het aan Abraham beloofd. Als hij daar zijn woord kan breken, dan kan hij het hier ook. Nou, hij heeft ondanks de rebellie van het volk Israël, dat hele volk in Canaan gebracht. Zoals al het goede over u gekomen is, dat jaren uw God u beloofd heeft, daar gaat het om, want hij beloofd heeft. Zo zal Yahweh alle kwaad over u brengen. Totdat hij u verdelgd zal hebben uit het goede land. Dat Yahweh uw God gegeven heeft. Het is niet alleen maar zegen, zegen, zegen, zegen, zegen, zegen. Halleluja. Echt niet waar. Niet wandelen in zijn wegen. Dan leg je zelf de wortel van het verderf in je leven. Komt dat omdat Vader niet liefdevol is? Echt niet waar. Hij is zo barmhartig. En je zal zijn weg moeten volgen. Hij heeft ons macht gegeven kinderen gods te worden. Dat is een proces. Maken we fouten? wij maken fouten. Maar we zullen uiteindelijk gaan wandelen in de weg van de Heer. Nou, hij zegt in Jozua 23, vers 16... Want neer, gij het verbond schendt... dat Yahweh uw God u heeft opgelegd. En het is echt een bond vol van genade... Hij heeft er zelf de prijs voor betaald door zijn eigen zoon. Het is dus niet zo dat hij zegt van nou, laat je dit nou eens opleggen. Nee, handel nou naar mijn wegen in mijn koninkrijk. Dat is gewoon een eis van hem. En hij stelt geen vervelende dingen die we niet kunnen. Wij kunnen ons aan zijn verbond houden. En gij andere goden gaat dienen en u voor hen neerbuigt... dan zal de toren van jaren tegen je ontbranden. En gij zult wel haast vergaan. Dat is heel spoedig vergaan. Uit het goede land dat hij u heeft gegeven. Je hebt het gezien aan Israël, zodra ze in de tijd van de richteren weer tot zonde vervielen, of tot afgoderij, binnen de kortste keren, de heettieten, virisieten, allemaal, over dat volk heen. En dan was het huilen en moeilijk doen en schreven tot God, veertig jaar in de verdrukking zitten, en dan zei God na veertig jaar, oké, okay, ik heb het gehoord, een richter erin. Een rechter. En die gaat strijden, het volk is weer vrij. Zijn ze weer veertig jaar verder? Wat gaat er gebeuren? Wel nu zegt hij: Vrees dan Yahweh, dient hem oprecht en getrouw. Doe weg de goden die uw vaderen gediend hebben. Doe weg de goden die je vaderen gediend hebben. Welke goden hadden de vaderen gediend daar? Abraham zelf komt er uit de afgoderij weg. Abraham zelf wilde afgoden aanbidden totdat God hem riep en hem toonde wat hij deed. En dan zegt hij: Kom, ga het land uit, dan zal ik je brengen. En zo ging hij dus gehoorzaam worden aan Yahweh. Hij is dus de voorganger van al onze gelovigen. He, wij volgen dezelfde weg. Wij laten ook ons landje achter ons. Vrees Yahweh, zegt hij. Dien hem oprecht en getrouw. Doe weg de goden die uw vaderen gediend hebben. Heb je ook nog drie enige goden in je huis? Snap het niet hoor, heel de christendom niet. Tot ze toch zeggen dat er drie goden zijn, terwijl er maar één God is, en één zoon van God. En tot de zoon van God volledig handelt in de geest van zijn vader. Dus wat vader in gedachten heeft, alles volvoert die zoon. Dat is de geest van Yahweh. En als wij handelen in de geest van Yahweh, dan houden we ze geboden. Hebben we liefde voor elkaar, dan helpen we elkaar. Vind je dat leuk? Dat is zo simpel eigenlijk? Hè? Je snapt niet dat ze daar een soort drie-godensysteem van aanhangen. Want de hele oude wereld heeft al aan drie systeem gehangen. Altijd ging het over een vader en een moeder en een kindje. Bij al die afgodendiensten. En in de christelijke kerk brengen ze zo'nzelfde systeemopgang door Rome. Indien nou het kwaad is in uw ogen, Yahweh te dienen, kies dan nog vandaag, heden, wie je dienen zult. De goden van je vaderen? Of de goden van de Ammonieten. in wie je land gaat? Nee, wat zegt Jozua. Ik en mijn huis, we zullen Yahweh dienen. En er is maar één weg om Yahweh te dienen... Dat is een Torah te openen en gewoon te gaan doen. Word je gered door de Torah? Echt niet waar. Maar het is zo veilig leven hè, binnen de kaders die God heeft aangegeven. Want zo leef je in het huis van Yahweh. Je kan niet de zondag gaan vieren en zeggen, ik leef in het huis van Yahweh. Hij kent je niet. Dan heb je je hele leven in dat huis geleefd, in jouw denken. En dan kom je voor Gods troon en dan zegt hij, wie ben je? En als je dan zegt, ja, maar ik ben Piet van Alblassendam. Dan zeg je, wie is Piet van Alblassendam? Nou, hij zegt, ik ben elke sabbat aan de samenkomst geweest. Ik heb gedanst en gesprongen voor u aangezien. Hij ze ik ken je helemaal niet. Werkers van wetteloosheid. Dus werkers van de toraloosheid. Ik ken je dus niet. Dat lijkt ze heel triest. De vijf wijzen en de vijf dwaze maten. Dat is een verschrikkelijk verhaal. Ze hebben alles gedaan. Maar ja, hij zegt, uh, hup, deur dicht. Nee, ik ken je niet. Ga even je olie halen. Ja, dan is de bruidegom voorbij. Maar wie hebben nou de olie? Dat zijn degenen die het Torah kennen en uitleven. Want dan kun je dus aan een weg zien aan handelswijze, dat ze vol zijn van de geest van God. Wat zeggen de charismatici? Ik heb de geest ontvangen. En dan gaan ze toetelata papapa zeggen. En ze zeggen, wat zeg je nou toch? Nee, dat is een nieuwe tong. Maar lieve mensen, het is zo'n dwaasheid. Je kunt het niet voorstellen. En als je tegen pinkste mensen zegt, dan voelen ze zich natuurlijk een beetje gekwetst. Maar het is niet de bedoeling. Maar ze zullen moeten horen dat ze misleid zijn. Ik en mijn huis, wij zullen Jaweh dienen. En Jaweh dienen, hem liefhebben, is doen wat Abba Yahweh zegt. Toen antwoordde dat volk en zeiden: oh, het zij verder van ons. Jaweh te verlaten en andere goten te dienen. Wie zei dat? Wie gingen er gelijk fout? Israël. Ze zeggen het toch, het zij verder van ons, Joshua. Ja, je bent al een oudje, je gaat sterven, maar het zijn verder van ons dat wij Jawe verlaten en andere goden gaan dienen. Want Jawe is onze God. Wie zegt dat? Israël. We zullen het vrijmoedig en in liefde tot onze moeders zeggen, want het zijn onze moeders. Of ze nou katholiek of hervormd of pinkster of charismatisch zijn, we vertrouwen op Yeshua. Alleen de openbaring van het woord is een voortschrijdend licht. De weg van een rechtvaardige is als een voortschrijdend licht. Het gaat altijd verder op naar het licht. Totdat je zegt van ja, dat gaat me wel te ver hoor, dat ga ik niet doen. Ja, zegt hij, maar de Sabbat is een teken tussen mij en mijn volk. Ja, maar uw Sabbat ga ik niet doen. Hangt het op de Sabbat? Nee, het hangt op gehoorzaam zijn. Hij is het die ons en onze vader uit het land Egypte heeft gevoerd, uit het slavenhuis, die voor onze eigen ogen grote tekenen heeft gedaan. Ons behoed heeft op de hele weg die we gingen, onder alle volken door wie we heen trokken. Ze weten echt wie het is, want Yahweh is onze God. Maar als wij zeggen, Yahweh is onze God, zullen we moeten handelen zoals hij het gezegd heeft. Met alle respect voor onze broeders en zusters in Christus, waar ze ook zijn. Yahweh dreef alle volkeren en de amorieten, de bewoners van dit land, voor ons uit. Ook wij zullen Yahweh dienen, want Hij is onze God. Ze hebben echt een goede ervaring gemaakt. En dan komt hij. Doch Jozua zei tot het volk, Gij zult niet in staat zijn Yahweh te dienen. Terwijl ze zo overtuigend zeggen, Yahweh is onze God. En Jozua zegt, Gij zult niet in staat zijn Yahweh te dienen, want Hij, Yahweh, is een heilige God. Hij is een jaloerse God. Hij zal uw overtredingen en uw zonden niet vergeven. Waar sta je nou? In de woestijn? Of net in het beloofde land? Hij eist volkomen trouw, lieve broeder en zuster. Is dat het einde van het verhaal? Hij zal je zonden niet vergeven? Kunnen we het ook niet. Maar hij kan het ook niet. Want wat heb het voor zin om u de dood te laten sterven? Je kan alleen maar op grond van dood gaan, kan je betalen, terwijl het nog niet voldoende is, want we hebben onruim bloed. Het is genade van God dat Jezus sterft, dat is het offer. Maar hij kan normaal de zonde van de mens niet vergeven, tenzij dat de bloed vloeit. Wanneer gij Yahweh verlaat en vreemde goden dient, dat doe je niet onwetend. Wij kunnen dat nooit meer onwetend doen. Dan zal hij zich omwenden, uw kwaad doen en verdelgen. ...nadat hij u heeft wel gedaan. Dan hebben we in zijn wegen gewandeld... ...in vreugde, gedanst en gesprongen... ...en toch gaan we zeggen... ...ja, ik vind het vervelend, ik ga toch van de koers af. Het moment dat je zegt... ...ik ga van de koers af... ...ik ga dat anders doen... ...zegt vader deze woorden. Hij zegt, ook ik zal ik mij omwenden. Jij je omwenden... ...ik mij ga omwenden. Dus je hebt zelfs het hele heil... ...nog een deels in je eigen handen... ...door gewoon trouw te zijn. Moet je uit angst trouw blijven? Echt niet waar. Het is zijn liefde die ons zegent. Hij zal zich omwenden, u kwaad doen en verdelgen. Nadat hij je jarenlang hebt wel gedaan. Het volk echter zegt tot Joshua, nee, maar ja, wij zullen we dienen? En we weten hoe het gegaan is met ze. We hebben dezelfde natuur, we hebben dezelfde zielen als deze mannen en vrouwen. Het volk zegt: nee, maar we gaan ja, we zullen we dienen. Daarop zegt Jozef tot het volk: gij zijt getuige tegen uzelf, broeders en zusters. Dat gij uw ja weer verkoren hebt om hem te dienen. En toen zeiden zij: wij zijn getuigen. Dus er wordt gewoon weer een verbond gemaakt. Hij zegt: jullie hebben het gezegd. Oké, okay, dan kan u maar rustig stellen. Even. Hij heeft het ze goed voorgehouden en dan kan hij zijn hoofd neerleggen. Nu dan. Zo, dat is ook weer een vreemde. Dus hij spreekt tegen dat volk, terwijl ze de afgoot nog in de zak hebben. Dus hij zegt het niet zomaar. Dat volk heeft uit de woestijn Canaan ingenomen en ze hadden de nog onder de kussens liggen. Nou, ze wonen nog maar net in het land. Ja. Of ze hebben het overgenomen. Ja, ze hebben de goden van het land ook weer gediend. Nu dan doet de vreemde goden weg. Je bent verdorie net veertig jaar uit Egypte gekomen. Je hebt net het hele land in mogen nemen. Je hebt je stekkie gekregen, je huisje en je, hè, en je druiventros achter je huis. Je boompje. Ja toch? Dat is het ideale plekje waar ik over denk in dat paradijs dadelijk. Mijn eigen huisje, Anne erbij en een boompje met vruchtjes. Doe je vreemde goden weg. Terwijl ze net hun land ingenomen hebben. Ze hebben toch die terafims weer in de zak zitten. Of ze hebben een, uh, een, uh, een ander dingetje om de nek hangen. Dat geeft ook uh, rust en vrede. Want als je zo'n dingetje hebt, een tafelmannetje hier zo, dan uh, blijf je gezond. En lekker, kwik. Er zijn mensen die een knikker in de zak stoppen of een steentje. En het heeft totaal geen zin. Alles wat je gaat dragen dat je denkt, oh, daar heb ik een kettingje om van koper, rood koper. Weet ik hoe rood het moet wezen. Echt waar, het heeft geen zin. Vertrouw volkomen op de Heer. Ook het kruis om je nek. Ik hoop dat je nooit een kruis om gaat doen. Je gaat niet met het uh, martelpaal van je heiland om je nek hangen. Echt waar. Het is een vreugde om dat weg te leggen. Die martelpaal is door Rome ingevoerd. Ze gingen zelfs demonen uitdrijven door die martelpaal op die mensen te leggen. En er is wat afgesparteld onder Rome. En er wordt gebogen voor het kruis. Lieve mensen, er zijn genoeg dingen die we meegenomen hebben uit Rome en reformatie, waar we gewoon moeten zeggen, kappen ermee. Doe het weg. Er is helemaal niets wat ons kan redden of kan helpen, anders dan het bloed van Yeshua. Doe weg die vreemde goden, of die dingen waar je op je hoop en je verwachting zit. Het heeft niets. Niets wat uit de occulte wereld komt, heeft kracht. Ja, het heeft kracht van de occulte wereld, maar het heeft dan niets meer met God te maken. Dus heb je dingen in je bezit die uit de occulte wereld komen, gaan ze vanavond uit je huis halen en flikken ze in de vuilnisbak. Dan weet je tot ze binnen de kortste keren in de oven liggen. En dan horen ze thuis. Neigt uw harten tot Yahweh, de God van Israël. Er is geen andere God. Yahweh is de God van Israël. Zijn wij Israël? Ja, we zijn door het geloof in Yeshua... deelgenoten aan de verbonden van Jabe met Abraham, Isaac en Jacob. En op grond van dat verbond komt Messias Yeshua... en op grond van dit verbond krijgen we deel aan Yeshua. Er is geen verbond met Yeshua te krijgen buiten de Torah om. Ook al zeg je honderd keer, maar ik heb in Yeshua geloofd, hem vertrouw ik... maar die Torah van, van zijn vader, die moet ik niet hebben. Het is onmogelijk... Neig je harten tot Yahweh, de God van Israël. Broeder en zuster. Het volk zegt tot Jozua... Yahweh, onze God, zullen we dienen. Dienen betekent buigen, hè? Voor hem. En naar zijn stem zullen we horen. Shma. Horen is doen. En niet alleen maar horen. Horen is doen. Ligt u de op te zeggen? Laat het een vreugde zijn om zo met de Heer te wandelen. Ja, tot we alles wat nog van onze andere goden is. Zelfs al is het uit de christelijke kerk. Gooit het je deur uit en laat je huis volkomen rein zijn. Alle kruisen het huis uit. Echt waar. We hebben eens een keertje bij iemand in het huis geweest. Die had ook een, uh, een of ander heilig beeld te staan. En we hadden netjes verteld dat kan niet. Je kan geen Boeddha hier hebben. Gaat helemaal niet. En uiteindelijk hebben ze gezegd: Ja, ja, ja. Dus Louis heeft het weggegooid in de vuilnisverbranding. En wat denkt u dat er gebeurt binnen 14 dagen? Ja, ja, ja. Ja, ik zou toch wel graag uh, het weer terug willen. Je hebt pech gehad. Ja, dat lag niet makkelijk. Maar het was jammer. Ze hebben dus de boodschap begrepen. En ze keren zich weer terug. Het verlangen naar het afvalbeeld. Al zou dat beeld nou 500 euro gekost hebben. Dan moet je zelfs de goud en de waarde van het beeld niet achter. Vernietig het. Het is aan de afgoden gewijd. Kijk, de katholieke kerk die verkondigt de leidende Christus. Zo noemen ze dat. De protestanten verkondigen de opgestaande Heer. Dus de leidende Christus hangt aan het kruis. En de opgestaande Heer is van het kruis af. Maar gewoon dat hele kruis moet weg. Dan is er nog een discussie of het wel een kruis is of een paal. Maar wie gaat er dus nou een martelpaal in zijn huis hangen? Dat doe je dus niet. Ja, het is een vloekhuid. Hij is gekruisigd. Wij moeten ook gekruisigd worden, zegt hij. Helemaal niet nodig. Je kunt op elke plaats, kun je direct vanuit de geest het hemelse heiligdom binnen. Waar je staat, als ik je had te stuur van je auto, prijs de Heer in zijn heiligdom. Want het aardse tabernakel is het heiligdom, een schaduwbeeld. Maar de ware tabernakel is in de hemel, daar is Yeshua ingegaan. Daar is hij aan de rechterhand van vader. Ga rechtstreeks naar vader in de naam van Yeshua. En geest en waarheid. Ja. Je hebt totaal niets nodig. Thans niet meer. We kennen ze als Christus niet meer naar het vlees, maar we kennen hem naar de geest. Opgevaren naar de hemel zitten aan de rechterhand Gods. Hem is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Hij is eigenlijk voor ons de Almachtige geworden, maar hij heeft gedelegeerde Almacht gekregen. Dus zijn Vader staat er altijd boven. En ze zijn niet dezelfde persoon. Abba Yahweh. Is de enige prachtige God. En Yeshua is de zoon van deze almachtige God. Prijs de Heer. Ik wens u weer een hele gezegende week. Dus Ros God is tof.